Nou, Rob de ijs uh, ben ik gaan zitten. Marco Deen gaan we praten over uh, jullie partijprogramma. Um, ik heb hem wel bij, hè? Ja, ik denk, misschien ben je hem vergeten. <laughs> ja, de titel is Uw Vrijheid, Uw Welvaart, Welzijn en Uw Mening. Dat zijn drie uh, hoofdpunten. Hij is wel onderverdeeld in nog een paar uh, stukjes. Ja. En uh, Welvaart, Welzijn, Zorg en Ouderen. Uh, Formule 1 was een uh, mooi standpunt. Toerisme, Economie, Veiligheid, groot stuk.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 Creëert en dat daar natuurlijk zorg Nou, dat, ja, dat is een beetje het Ideale beeld, ja. Um, jeugdzorg. Het lijkt erop dat de gemeente daar de grip op kwijt is, stel je. ja. Uh, ja. Is dat zo? Dus er gaat veel geld in om. Ja, het ja, is dus verschoven naar de gemeente. Ja.